Een voorspoedige start. Maar nu eerst het NOS Nieuws van 4 uur. Ho, ho. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Bij een vechtpartij in het kaartcentrum in Huizen is vanmiddag iemand zwaar gewond geraakt. De politie heeft een verdachte aangehouden. Het is nog onduidelijk wat er is gebeurd... en wie het slachtoffer en de verdachten zijn. In het complex in Huizen, eigendom van coureurs Tim en Tom Coronel... zitten naast een indoor indoorkaartbaan ook een grote zaal voor lasergames... en een klimbos. Het is Onduidelijk hoeveel bezoekers er waren tijdens de vechtpartij. In Groot-Brittannië is een grote dierentuin ontruimd vanwege een brand. Duizenden bezoekers en dieren zijn geëvacueerd. Volgens Britse media is één persoon behandeld voor het inademen van rook. De brand brak uit in het zogenaamde Monsoon Forest indoor indoorverblijf van de Chester Zoo... waar onder andere krokodillen, apen en exotische vogels leven. In het Indiase deel van Kashmir zijn bij gewelddadigheden zeker 13 doden gevallen. Het begon met een inval van het Indiase leger in een dorp waar militante separatisten zich zouden schuilhouden. Er ontstond een gevecht waarbij een militair en drie separatisten werden gedood. Dat leidde tot een betoging die door de Indiase politie werd beëindigd. Daarbij kwamen volgens de autoriteiten negen demonstranten om het leven... Kashmir ligt in het grensgebied van India en Pakistan en wordt al decennia betwist. Bij de strijd vielen al zeker 40.000 doden. De Nederlandse hockeyers hebben de finale van het WK bereikt. Na de reguliere speeltijd was het in de halve finale tegen titelverdediger Australië 2-2. Oranje won na shoot -out. In de finale morgenmiddag moeten de Nederlanders het opnemen tegen België. Nederland was voor het laatst in 1998 wereldkampioen. Vier jaar geleden verloren de hockeymannen in de finale van Australië. Het weer, overwegend bewolkt en tot de avond droog. De temperatuur ligt net boven nul, maar het voelt een stuk kouder aan. Vanavond en vannacht trekt vanuit het zuidwesten een gebied met natte sneeuw en sneeuw over het land... en kan het plaatselijk glad worden. Morgen wordt het vanuit het zuidwesten droog en dan wordt het 2 tot 6 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate.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 De single van Alexander O'Neill kom je echt een klein beetje in de kerststemming, hè, de Appels? Behoorlijk zelfs. Uur 3 begonnen, begonnen we inderdaad met een oude single van Alexander O'Neill. En dat was de single Size. We gaan weer snel schakelen met Marken. Want is de wedstrijd inmiddels voorbij, Jan? Hi Rob, hij is voorbij. Uh, de jongens lopen nu naar binnen. We gaan voor hem langs. Maar we hebben 9-2 gewonnen. Het is ongelooflijk. 9-2? 9-2? Ik zit, op, ik zit appen naar verschillende groepen waar, ik, waar je dan betrokken bent. En iedereen zegt van je bent gek. Dat kan echt niet. Maar het is echt waar. Egen twee gewonnen. Dus de uh, laatste tien minuten is er nog heel veel gebeurd, Jan. Wat is er zo gebeurd? Uh, er werd, uh, de laatste tien minuten gingen er twee mannen uit bij Marken. Twee keer uh, niet uh, grof overtredingen, maar ook trainingen. Twee keer geel. Dus de moesten ze eruit met de rode kaart. Maar, en elke bal bij ons, elke kans, die werd net. Het was echt ongelooflijk. Salim, Ryan Lammers... en volgens mij was het nog een keer uh, Salim... want Salim heeft de brief gemaakt dit jaar. beetje wedstrijd. Ze scoorden achter elkaar. Elke bal ging er echt. Het is gewoon heerlijk. Dus het was niet geflatteerd. Het was gewoon een duidelijke nee, overwinning? duidelijke overwinning. En echt... Nou hebben de afgelopen weken wel vaker... Uh, met knepen billen... Uh, naar, naar verslagen van het eerste geluisterd. Met score hadden ze problemen. gaven vaak wedstrijden uit handen, maar... Hoe kan het nou in één keer dat het dan in één keer weer leeft? Ja, ik, ik, zou, ik zou het niet kunnen zeggen. Ik weet wel dat... Ik was een beetje bij de voorbespreking van, uh, van de wedstrijd. Even te luisteren. En achter zouden we het proberen dicht te houden. Uh, Mark had, was bekend dat één hele gevaarlijke speler... die uh, alles bepalend was. Nou, die uh, werd door Ryan Lammers uh, uit de wedstrijd gezet. Ryan Lammers bleef. Een man met veel lucht die bleef uh, redelijk bij hem. Dus zijn, hij werd weinig aangespeeld. En zodoende kregen andere spelers van de voordoede van uh, Marken weinig koos. Dankjewel. Ik word nu gefeliciteerd door de voorzitter van Marken. Maar, uh, ja, kan niet alles tegelijk uh, hoor. <laughs> nee, maar het is wel leuk. Het is wel leuk om een keer zo bij te praten. Nou, top. Zeker. Nou, jullie gaan nog even gezellig de kantine in. Daar neem ik aan uh, Jan. Nou, ik denk wel dat we een paar bitjes zijn. Ja. ja, nou, gelijk hebben jullie. Hey, van harte ja, gefeliciteerd met deze geweldige wedstrijd vandaag. Dankjewel. 9-2 geworden daarin, uh, Marken. En de volgende keer gaan we je weer spreken, Jan. Dankjewel en een heel fijn weekend. Ja, oké, okay, vertellen we. Oké, okay, hoi. Dat was Jan van der Leden vandaag aanwezig bij uh, de wedstrijd. De 9-2, Jambertje. Niet te geloven, hè? O Ongelooflijk. Ongelooflijk. 9-2 hebben we gewonnen. Nou, dat betekent dat we wel lekker bezig waren daar uh, op het veld van Marken. Een terechte overwinning voor SV Sanvoort en die gaan we natuurlijk vieren. En hier is veel Collins Dance into the Light. Deze plaats van uh, Phil Collins en Dance Into The Light. Net draaien als het een beetje donker begint te worden hier in Zalvoort. Dance Into The Lights. Nou ja, misschien helpt dat. Dan kan je ook uh, lekker gaan dansen op uh, de ijsbaan hier in Zalvoort. Want jawel, jawel, jawel. Straks om vijf uur gaat het gebeuren. De opening van de ijsbaan. En uh, aanwezig daar uh, op dit moment al is uh, onze collega Roy van Buringen. Roy, goedemiddag. Goedemiddag, Robert Jan. Albert-Jan. Hoi. Hey, hoi, hoi. Jij bent uh, live op de ijsbaan uh, op dit moment... Koud, he? ja. koud, he? Het is koud, hè? Koud, hè? Of valt erbij? Het is zeker koud en dat hoort natuurlijk wel een beetje bij, uh, bij de ijspret natuurlijk. En niet sneeuw vanmorgen helemaal natuurlijk. Maar uh, ja, het, ze zijn op dit moment uh, de laatste handjes aan de opening aan het leggen. De ijs wordt schoongekrapt. De soundcheck is uh, bezig met de zangers uh, die opgereden. In Mendel heeft zijn plaatjes al klaarstaan. Dus het wordt uh, één groot feest uh, daar op de ijs. We zo meteen om vijf uur met de opening. Ja, ik neem aan dat jij uh, op dit moment uh, op het ijs uh, aanwezig bent. Hoe voelt het ja. ijs aan? Is het record ijs of niet? Ja, het, is wel, het, het ligt er wel heel erg uh, goed bij. Uh, wat het mooie natuurlijk dit jaar is uh, vanwege de... De verbouwing is de ijsbaan toch ietsje groter, hè. Uh, en uh, dat mag de ijspret nog erg leuk maken, natuurlijk. En wat het, eff le wat het leuke effect voor uh, dit jaar is natuurlijk... is de, de bomen die uh, in de ijsbaan verwerkt zijn. Want dat was natuurlijk een heikel puntje afgelopen jaar. Een discussiepunt in het politiek standpunt. Maar gelukkig zijn ze eruit uh, gekomen met uh, ja, toch deze constructie. Ja, maar Roy, wat dan zie je, elk uh, nadeel heeft zijn voordeel, hè? Ja, dat, dat is zeker, uh, zeker waar. Een van de nadelen vandaag is dat we nu al aan het zijn. En dat ik dus niet naar de ijsbaan toe kan gaan, want anders horen jullie mij niet meer. Dus ik wilde eigenlijk even een de Graaf uh, telefoon hebben. Maar dat gaat hem helaas niet worden. Maar wat ik wel uh, kan vertellen, er gaan natuurlijk ook uh, vele leuke activiteiten uh, komende weken uh, plaatsvinden op de ijsbaan. De ijsbaan is er natuurlijk tot uh, 6. 6 december, uh, januari en uh, dat eindigt natuurlijk bij Disco en ijs, maar daarvoor zijn er natuurlijk hele leuke activiteiten te doen, waaronder natuurlijk de traditionele sluikketel curling. Daar twee dagen zijn er voor in ieder geval één van die dagen, is 18 december, is de eerste voorronde. En voor de rest uh, van de data's van de curling kan je natuurlijk op de CFM app uh, vinden. Verder is er ook uh, de 23 december roken op de ijsbaan, dus dat is ook allemaal leuk. En verder zijn er nog vele leuke activiteiten, waaronder een uh, DJ-workshop die er plaats gaat vinden door uh, Maxime, onze welbekende Zandvoortse DJ. En dat is allemaal te vinden op de Zandvoort CFM app natuurlijk en natuurlijk op de website van de ijsbaan. Dus uh, ze doen extra hun best dit jaar met de, a, vele leuke activiteiten extra. Ja, Roy, en volgens mij zijn wij als uh, lokale radio daar ook weer, weer actief mee, hè, met de ijsbaan. Klopt dat? Natuurlijk, natuurlijk. Wij zijn natuurlijk, uh, wij verzorgen natuurlijk de muziekjes die je altijd hoort uh, door de speakers. En daar, daarbij zullen wij natuurlijk altijd uh, ja, het laatste nieuws brengen op onze radiozender, maar ook onze CFM, de kabelkrant en alle media die wij uh, naar buiten brengen. Dat zijn wel je berichten. Dus dadelijk om vijf uh, uur dan uh, gaat het feest uh, daar losbarsten op het uh, Raadhuisplein. Merk je wel ja. dat het uh, wat uh, drukker begint te worden op dit moment daar? Nou, nou op dit moment is de ijsbaan uh, leeg gehaald met alle kinderen. Dus die zitten met smarten wachten dat ze zometeen na vijf weer de ijsbaan op uh, mogen. En uh, dat gaan wij zo meteen natuurlijk ook registreren via ons uh, ja, livestream op onze zandvoort zandvoort app ja, ja wat, uh, wat gaat er gebeuren? Jullie zijn uh, straks uh, live aanwezig om vijf uur bij de opening. En dan kunnen mensen via de, de, de ZFM-app en via Facebook het gewoon volgen, hè, geloof ik. Uh, ja, ja, zeker weten. We gaan een uh, livestream uh, aanzetten om in ieder geval mensen uh, thuis ook mee te laten genieten. En uh, ja, wat er gaat gebeuren, zo meteen om vijf uur... Uh, uh, rond vijf uur gaat uh, Rob de Graaf uh, gaat, uh, de ijsbanen openen... waarschijnlijk met iemand daarbij meestal... Uh, Verder uh, zal er uh, Mike Dan en Ramon Koningen optreden op de ijsbaan. DJ, uh, DJ uh, uh, Wim Mendel die zal uh, de plaatjes draaien. Maar er is ook iets heel spectaculairs die zometeen gaat gebeuren. En uh, Wat uh, heel erg leuk is, op dit moment staat de ijsbaan uh, vol met rook. Maar dat is niet omdat de generator het heeft gegeven. Maar omdat er toch iets heel moois gaat gebeuren zometeen. Dus het is zeker de moeite waard om op, om die, om op de app te gaan kijken straks. Of of zometeen uh, natuurlijk naar de ijsbaan toe te gaan om vijf uur. Want uh, de, ondertussen, ja, zoals iedereen weet, zijn ze druk bezig aan het bouwen op het uh, Raadhuisplein. En, en er staat een grote stellage natuurlijk, omdat daar wat gebouwd wordt. Maar daar hebben ze een heel mooi wit uh, doek gespannen. En daar gaat zometeen wat spectaculairs op gebeuren. Ja, ja, we hoorden al zoiets van uh, Leo Miesbeek, uh, de IJsmeester, dat er iets heel speciaals gaat gebeuren. Ja. Ik zie nu al een beetje de voorproeven. Het is heel speciaal. Oké, okay, oké. Okay. En die rook heeft niks te maken met uh, het makreelroken... wat alvast begonnen is voor 23 <lacht> december? Nee, nee, nee. Het heeft alles te maken met de verrassing zo meteen. <lacht> Helemaal goed. Roy, uh, dankjewel. En uh, straks om 5 uur uh, live op de ZFM-app. En op uh, Facebook. ZFM Zandvoorts. Mocht je hem nog niet hebben, even liken. En dan uh, kan je meekijken uh, straks om uh, 5 uur bij de opening. Of je gaat gewoon zelf uh, gezellig uh, daar langs. Ja, yes, zeker weten en ik ga even lekker weer mijn handen opwarmen. Je hebt helemaal gelijk, ik heb nog één vraag voordat we dit gesprek uh, afsluiten. Ik was vanmorgen even in het centrum, of zag die mooie ijsbaan liggen. Maar ik uh, miste wel de oliebollenkraam. Is die inmiddels wel gearriveerd? Ja, Harry uh, staat natuurlijk weer met de oliebollen. Gelukkig, gelukkig. Helemaal goed. En uh, staat hij bij de ijsbaan of nog steeds bij ja. Appie? Nee, nee, hij staat uh, zeker bij de ijsbaan. De oliebollen liggen ook uh, lekker klaar om, uh, voor de verkoop. Helemaal goed. Nou, gezelligheid daar in het uh, centrum. Dankjewel Roy uh, voor uh, dit moment en uh, genieten van daar. Yes, alsjeblieft. Hoi, hoi. Oké, okay, hoi. Dat was uh, Roy van Buringen live aanwezig uh, daar op de IJsbaan. Straks op 5 uur. De kranden opening. En die uh, ga je ook uh, meemaken op de Facebook site van uh, ZFM en op de ZFM-app. Net alsof de kerstman ook actief is in deze plaats van Johnny Camp. En Jessica Pace met zijn C-ho, ho, ho. En daar gaat hij weer de kerstman Jordan. Inderdaad, de lekkere disco-klassieker zo op de zaterdagmiddag. Zes minuten voor half vijf zeggen. zeggen zo voor de goede middag. En straks om half vijf hebben we hem weer het dier van de week. Ja, misschien is het wel dit dier. Rudolf, de red-nose reindeer. You know Comet and Cupid, Donner and Blitzen Say, but you recall That most important reindeer of all Rudolph the, the Red-Nosed Reindeer. And a very channel note. And if you ever saw it, you would even say both. All well, of the other reindeer, They used to laugh and call them names. All oh, they never let crude on. But on an Andy around your games, yeah. Well, Now how the hold the reindeer up there Where they shouted out with glee It root of the red-nosed reindeer You look down in history, yeah. You got my swing and Now, how the reindeer loved him. Where they shouted out with me. A sad root of the red nosed Reindeer, you go down in history. Come on, Got my splitting eye then how the reindeer loved him As they shouted out with glee Rudolph the Red Nose reindeer as you en dit is natuurlijk een heel oud plaatje. Rudolph the Red-Nosed Reindeer. En dan in de uitvoering van de baseballs klinkt hij nog ouder dan oud gewoon. Terwijl het eigenlijk een nieuwe versie is van de single. Goed, je hoort hem zo op de zaterdagmiddag. We hebben er zin in. Straks krijgen we Rudolph als dier van de week. Maar eerst heb ik nog even over de hockeywedstrijd van zojuist. Hoe is het met je hartslag, Amazer? Uh, ja, die is weer, uh, die is weer bijna, bijna normaal. Oké, oh, gelukkig maar. Kijk, de voetbalfans hebben natuurlijk afgelopen woensdag genoten van de wedstrijd uh, Ajax tegen Bayern München. Ja, dat, dat was, was een kraker. Juffrouw. Maar deze halve finale op de WK uh, hockey uh, tussen uh, Australië en Nederland doet daar voor de hockey, hockeyliefhebbers echt niet aan onder. Na vier keer een kwart stond het allemaal gelijk. Ik ga het even in alle chronologische volgorde nog even voor u op een rijtje zetten. De Nederlandse hockeyers hebben zich in het WK in India geplaatst voor de finale. Oranje won in een meeslepende wedstrijd die na vier kwarten 2-2... na shootouts, een soort strafpenalties, van de kampioen van 2010 en 2014 Australië. Tegenstander morgen om half drie in de finale wordt België... De Australiërs begonnen overdonderend. Maar Oranje overleefde de openingsfase en nam de leiding via Schuurman. De opgestormde verdediger schoot raakt na een prachtige actie van de geus. Na de 2-0 van Van As. Uh, hij wurmde zich tussen twee man door de cirkel in. En zag hoe zijn voorzet, via de stick van Howard, een Australier, in het doel belandde. En toen zette Australië aan. Mede dankzij enkele prima reddingen van Blaak haalde Oranje schadevrij de rust. Kort na rust moest Verga Geel vijf minuten naar de kant. Oranje overleefde ook die periode. Kreeg daarna kansjes via Van As en Pruiser. Maar moest bij de derde, bij de derde Australische corner buigen voor een variant afgerond door Howard. De topfitte Australiërs bleven Oranje onder druk zetten. En het was uh, doelman Blaak die Oranje er doorheen sleepte. Met reddingen op een inzet van Ogilville en een corner van Govers. Uh, 27 seconden voortijd. Well, u hoort het goed. 27 seconden voortijd. Was ook Blaak kansloos toen Schuurman heel slemielig... een paas van een uh, Australiër in eigen goal werkte. Uiteindelijk kwamen er 16... Ja, u hoort het goed. 16 shoot-outs. Uh, Vervolgende wedstrijd. Hertzberg won er twee en ook die van Van As en Van Dam waren cruciaal. Blaak gaf toe dat hij na de late 2-2 kookte van binnen. Ik liep naar de kleedkamer, zag een glazen deur en ik dacht... die is voor mij. Ik was zo boos. Maar goed, in ieder geval na de Sudden Death Shootouts... Nederland morgen door naar de finale tegen België... en uh, ja, ze de wereldkampioen van 2000-2014 verslaan... Zou België ook aan de zegenkar uh, uh, vastgemaakt moeten worden? En zou Nederland sinds tijden weer eens wereldkampioen hockey kunnen worden. Lekker, een mooie vooruitzicht. Morgen half drie, hè? Geloof half ik, die wedstrijd. Ja. Half drie, nou, we gaan hem naar, uiteraard uh, volgen. Het wordt een hele spannende partij. Nederlands tegen België.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 You're not today De middag tussen twee en vijf wel een paar mooie sportwedstrijden meegemaakt, Albertjan. Uh, Eerst de halve finale van het uh, hockey natuurlijk uh, Nederland tegen Australië. Uiteindelijk na de shootout een uh, mooie winst voor uh, Nederland. En morgen in de finale om half drie tegen België. En uh, ja, uiteraard ook de wedstrijd van S.W. Zalvoort vandaag. Wat was dat, een klapper? Een Daar, <laughs> daarin Darina uh, Marken. Het werd uiteindelijk 2 tegen 9. Heb je nog wat van de, van de veteranen uh, gehoord? Nee, uh, 2-0 uh, Rusland. In uh, Duinem was het helemaal stil. Ja, maar de rust bij de veteranen duurt twee dagen. Dat We weet ik. <laughs> Laat het maar niet horen. Goed, we zijn toe aan het dier van de week. Rudolf? Ja, nee, nou ja, je zou het bijna wel... Maar Rudolf vindt altijd wel een thuis. Maar uh, ik kijk altijd even op de, de website van het dierenthuis Kennenweland. En tot mijn grootste schrik zag ik daar uh, het aantal katten nul. Het aantal honden nul. En het aantal konijnen en knagers ook nul. Nul. Hm? Ik denk, dat kan, dat, kan niet, dat kan niet kloppen. Maar nee. uh, ik heb ze net even gebeld. Maar ja, ik was alweer te laat. Want uh, ze zijn tot vier uur geopend. En uh, ze zijn nu dicht. Maar ik zou zeggen, kijkt u, volgt u in ieder geval de website van het dierentuin www.dierthuiskennemeland.nl voor asieldieren die wellicht voor plaatsing in aanmerking kunnen komen. En doet u dat niet, dan kunt u natuurlijk altijd de dierenbescherming steunen. Kijk daarvoor ook nog even op de website van www.dierthuiskennemeland. En zo kunt u door een maandelijkse donatie, hoe klein dan ook, uh, meehelpen aan het geweldige werk wat zij verrichten. Op hun website staat namelijk een heel mooi succesverhaal... over een hond, Bink, die ze hebben uh, opgevangen in het asiel. En uh, die de foto's bewijzen het, hoe hij eruit zag toen hij binnenkwam... en uh, hoe hij daar de goede verzorging van het dierenhuismedewerkers. er weer gezond en 15 kilo aangekomen... er weer gezond uh, door het leven kan, om het zomaar eens te zeggen. Dus ik zou zeggen... Uh, Ga kijken, kijk de volgende website. En anders uh, worden je donateur van de Dierenbescherming Nederland. Of ga je een keer een uh, kijkje nemen aan de Keesomstraat nummer 5. Dieren thuis, daar gevestigd. En hier zijn de proclamers. En dan gaan we op naar het gedicht van de dag. Wanneer is deze letter van me merken?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 Je hart zich weer vullen met vuur Van de eeuwige schaamte bevrijd Keek je niet meer benauwd naar de klok Aan de muur kom je los uit de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 It's the man. hadden we een hele tijd niet meer gedraaid. En hij is zo leuk, hè? De single van Ali B. en Marco Borsato. En wat zou je doen? Ja, Fred Hey. Hij is weer binnen. Zo ik hoor je hem na vijf uur met uh, Entertainment voor You, uiteraard. Maar eerst hebben we onder meer nog het gedicht van de dag. En uh, uiteraard zo vlak voor de kerstdagen... heet het gedicht Kerstgedachten. Sneeuw die valt. Mensen die zingen. Snel nog iets halen, de laatste dingen. Ik had er niks mee, maar nu, nu zeg ik geen nee. Het kerstfeest is het mooiste feest voor mij. Harry's oliebollen, koek en zopie op de ijsbaan. Vele evenementen, samen gezellig naar de baan gaan. Konijnen bouwt champagne en rollade... En ook die leuke kersttrui, ja, die neem ik mee. Onderweg, blije mensen. Samen delen, de beste wensen. Ik had er niks mee, maar nu zeg ik geen nee. Het is kerstmis en iedereen doet mee. Geef aan het kerstdiner cachet. Met krabcocktail en kalkoenfilet. Tafeldekken. Een mooie plek voor opa. De oven aan. En iedereen, iedereen helpt mee. Schuif maar aan. Dan gaan we eten. Met mooie wijn. Oeps, ben ik vergeten. Ik heb er nog één. Die kan open. Meteen. Kerstmis. Kerstmeest is het feest voor iedereen. Ik was het al zo lang kwijt. Gevoel van kerst. Ik ging meestal met het vliegtuig heel ver weg. Misschien, misschien was ik gewoon wel op de vlucht. Maar dat is anders sinds wij samen zijn. Met jou, jou nu de kerst te vieren, voelt o zo fijn. Want jij, jij bracht de gedachten weer terug. Het maakt niet uit, al die sneeuw, al die kou, als ik deze kerst, deze kerst maar ben bij jou. Al die jaren was ik maar alleen. Had geen zin om mensen om mij heen. Heb ik mij al die jaren dan vergist? Onze tafel is dit jaar gedekt voor twee. De kaarsen branden op bij ons kerstdiner. Jij, jij laat me zien wat ik steeds, steeds heb gemist. Het maakt niet uit, al die sneeuw, al die kou. Deze kerst, deze kerst ben ik bij jou, de vrouw waar ik zoveel van hou. Zo vlak voor de kerstdagen. Het gedicht, inderdaad, de kerstgedachte... En uh, deze kerst ben ik bij jou. Dat is een mooie kerstgedachte, ja. Daar worden we wel vrolijk van. Ik was het zo lang kwijt gevoel van kerst. Ging meestal met het vliegtuig heel ver weg. Was ik gewoon wel op de vlucht Maar dat is anders sinds we samen zijn Met jou nu kerst te vieren voelt zo fijn Want jij bracht de gedachten weer terug Het maakt niet uit, al die sneeuw, al die kou Deze kerst ben ik bij jou Maar alleen Had geen zin in mensen om me heen Heb ik me al die jaren dan vergist De tafel is dit jaar gedekt voor twee De kaarsen branden bij ons kerstdiner Je laat me zien wat ik steeds heb gemist Maakt niet uit, al die sneeuw, al die kou, deze kerst ben ik bij jou. Best wel een zielig verhaal, uh, Albert-Jan. Maar ja. dit is uh, de, laatste, de laatste uitzending voor de kerst samen. Ja, dat klopt. Ja, ja, maar ja, ja, voor het oude jaar ben ik alweer terug, hoor. Ja, gelukkig maar. Gelukkig dus, maar. De laatste uitzending van het jaar doen we weer samen. Kijk, helemaal gezellig. Deze kerst ben ik van jou, dat was hem. De single van Ander Hazes, uh, junior. Nou, ik zei het net al, hij is ook weer binnen. Hallo, hij, Hallo, hij, Hallo, hei. Goeie Hallo hallo Hoe is het wat we je vorige week moeten missen, jongen? Ja, we zaten even in een verhuizing. Dus Oké. Okay. Ja, uh... Allemaal weer gelukt? Allemaal weer gelukt. We zijn weer over. En uh, heb je ook een hoog kerstgehalte de komende twee uur? Eh... Uh, uh, uh, nog niet helemaal. Nou, dat ook niet, hoor. Ik bewaar dat eigenlijk een beetje voor volgende week. Ja, en dat klopt. Uh, want ik, ik ben ook wat vroeg. Ja, dat geeft niet. Ja, okay. Nou ja, dat heeft ermee te maken dat jij natuurlijk in Spanje zit. 21 graden daar. Dus, ja. heb, je dan, heb, je, heb je dan het kerstgevoel nee, nee, want morgenmiddag, ondanks die 21 graden... zit ik wel weer binnen voor de tv naar hockey te krijgen. Natuurlijk. Nou, Straks een entertainment view, we praten zo meteen nog wel even verder met je, Frit. Ja, is goed. Oké. Okay. Maar eerst gaan we weer even een lekkere disco-klassieke draaien. Er staat en maandagmiddag uh, bij uh, CFM. En dan hebben we het al maandag over de herhaling. Hier is Earth, Wind en Fire nog een keer. Al meteen al vier minuten gaat het beginnen in het centrum op het Raadhuisplein. De officiële opening en de hele spannende opening van de ijsbaan. En de ijsbaan is er nog tot 6 januari 2019, tot en met zelfs. Dus we kregen lekker genieten van ijspret in het centrum van Salford. En die opening gaat zo dadelijk spectaculair worden. En wij gaan hem live uitzenden. Nee, Fred, we sturen je niet weg. <lacht> nee, hebt ja, gewoon Entertainment for You. Maar we gaan hem wel live uitzenden op uh, Facebook en uiteraard de ZFM-app. Kun je de opening uh, live uh, volgen? Heel veel roken in ieder geval, dat we wel van uh, Roy van Buringen. En wat precies de echt is, dat hoor je straks of zie je straks op de ZFM-app. En uh, uiteraard op de Facebook-site ZFM Zandvoorts zo op de radio na vijf uur Entertainment for You. Wat gaat je zoal uh, allemaal doen uh, <lacht> in, uh, ah, in de uitkorting? Het komt kom er lekker uit, Rob. Ja, goed, hè? <lacht> en uh, ja, we hebben straks uh, even telefonisch contact met uh, Wendy Woep. Woep? Uh, Wendy <lacht> Woep. Woep. Ja, inderdaad. En uh, ja, over een uh, laatste single, uh, laatste nieuwe single... die ze hebben uitgebracht met uh, Colin uh, van Mook en Rob Gijsbach. En we gaan nog eventjes bellen met uh, Rijnmerga... Vol programma dus. Ja, vol programma. en Een beetje kerstmuziek, toch een klein beetje. Ja, nee, niet te veel, niet te veel. Oh, niet, ho, te veel oh. niet te veel, Nee, nee, nee maar als je, als je die van Hazes nog even in de tweede uur wil draaien... Ja, ja dat, houd dat, uh, houd dat doen we Houd mijn vrouw zich aanbevolen. Ja, oh nee, dat, uh, dat te, doen oh, we. Dat is weer gerocheld. Dat is weer ja, Zo tegen een uur of half zes graag. Ja, dat doen we. Thuis. Oh, ja. doen we. Oké, okay. helemaal goed. Nou, zo dadelijk, uh, Fred dus. Heel veel plezier, Fred. Ja, dankjewel. Ben ben, we gaan er lekker van genieten. En jij bent even naar Spanje. Ja, mantelzorgen zo is het. Ja. Volgende week ben ik er met uh, Jaap Koper tussen 2 en 5 uur. En ik zeg uh, tegen jou uh, tot uh, zo'n beetje het einde van het jaar. Ja, nee, de laatste uitzending doen we weer samen hoor. Nou, maar goed, ik, precies ik ben terug op de Helemaal goed. Veel plezier zometeen met Entertainment View. Daarna de Euro Breakdown. En zometeen uh, de, de opening van de ijsbaan live op Facebook en de ZFM App. En ik zeg tot volgende week. Bedankt voor het luisteren. Dag! Doei doei! We zitten live Tijken, a... really make you made.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 If life seems jolly rotten, there's something you forgot. And that's to laugh and smile and dance and sing. When you're feeling in the dams, don't be silly chums. Just purse your lips and whistle. That's the thing. Hey. Ja, dan ben ik eh, nog wat uh, vergeten te zeggen eigenlijk. Ja, de heren van uh, de Veraan 1 of uh, Standvoort 6, zoals ze tegenwoordig heten, hebben helaas verloren tegen BSM in uh, Biddenbroek. Het werd 4 tegen 2.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 Wen je u allemaal fijne dagen en?